Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon zee, zee, Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. U bent rechtstreeks verbonden met Hotel Hoogland, met de bar zelfs. En dat is wel nodig, want het is weer warm. Dus we moeten water drinken. Dit is Goedemorgen, Antwoord dus. Uh, van zaterdag 3 juli 2010. We zitten alweer op de helft van jaar. De redactie werd gedaan door Yvonne Roosendaal. De gastvrouw is Nel Kerkman en zij tapt niet alleen water, maar ook koffie. Techniek Pascal van der Beek en Schwartz van Dam. En presentatie Don de Greber. En Tom Hendricks. Tom, het dooit aardig, ja, zou ik zeggen. Maar ik had een andere vraag aan jou. Uh, oh. Hoe was het met je Griekse villa? <laughs> nou, het was prima. Hij ja? stond er nog. Stond er nog? Ja, er uh, komen wel wat extra belastingen op. Maar dat kun je je voorstellen ja, als ja, een nou, overheid wat tekort gaat komen. Ja, ja. Jij moet uh, ook bloeden. <laughs> ik moet daarvoor bloeden. Maar iedereen daar, want de benzine is daar al naar 2 euro per liter euro. Oh. Dat ja, drap. dat is nog nooit gebeurd dat, dat... het uh, daar duurder was dan hier. Nee. Maar goed, ze hebben geld nodig. Dus, uh, dat maar alles was in goede orde en het zonnetje scheen. Dus, uh. Maar hier ook heb ik begrepen. Wij in... klagen de laatste twee weken zeker niet. Nee, nee het, is, uh, het is ook heerlijk. Het is ook uh, heerlijk voor uh, zometeen, hopen we. Uh, CFM die gaat de Haarlemse Honkbalweek live verslaan. De Honkbalweek van 10 tot 18 juli. En uh, wij zullen van Japan, Nederland, Nederland, Cuba en Venezuela, Nederland... ...zullen we rechtstreeks verslag doen via onze commentatoren. U wordt er nog verder van op de hoogte gesteld. Maar wat gaan we vandaag doen? Ja, vandaag uh, om, uh, nou pak weg over een minuutje of vijf... Uh, ...krijgen we hier uh, Mike Kappel die uh, wat gaat vertellen over Recreade dit jaar, deze zomer. Hoe en wat en wanneer en waar en voor wie. Zo tegen de klok van half elf uh, gaan we zwemmen. Ja, lekker hè? Ja, ja. Dan, uh... Dan gaan we zelfs met twee dames zwemmen. Ja, hè, twee dames komen hier. Uh, Corine van de Berg en Lilian Bernhard van de provincie Noord-Holland. En die uh, gaan vertellen over de kwaliteit van het zwemwater in Noord-Holland. Veilig zwemmen. Dan uh, gaan we uh, eventjes naar het strand toe. Want uh, nadat Take 5 al een aantal jaren het hele jaar door op het strand uh, stond, zijn het dit jaar twee jaar rond paviljoens bijgekomen. En Werner Koenraad en Maarten Keisler van Nautiek, club Nautiek moet ik zelf zeggen, maken even tussen al het rondbrengen van verkoelende dranken even tijd om te vertellen wat zij de gasten allemaal te bieden hebben. Ja, ik vraag me ook af wat wij Zandvoorters daar mogelijk aan voordeel aan hebben, zometeen in de winter. Maar dat gaan we nou ja, doen. Als je op het strand hebt gewandeld, dan kan je even je handen warmen aan de open haard en zo. Een kop chocola. Of... Ja, lekker. Uh, wat gaan we daarna nog doen? Ja, om tien over elf gaan we even praten met uh, uh, Lidie van der Schaft, directeur woning- en vastgoedonderhoud van de woningcorporatie De Kei. Want De Kei is de laatste tijd een beetje onaardig in het nieuws gekomen en zij krijgt even de gelegenheid te proberen een en ander recht te zetten. Oké. Okay. Uh, dat is dan al na de klok van 11, want zo rond half 12 gaan we... Gaan we weer naar het strand. Weer naar het strand, ja. ja. ja. Mango's en Bruxelles aan zee organiseren het feest Buurman en Buurman. Wat ja. dat is? Ik heb gezien, ze zijn al druk bezig op het strand met allerlei uh, dingen klaar te zetten, ook... Uh, Parvaria Taps. Okay. Ik heb nog geen jurkjes gezien, maar... Nou, oké. Okay. Bas Lammers van Mango's in ieder geval komt ons uh, daar alles over vertellen. Ja. En dan, uh, nu we het toch over buurtfeesten hebben, uh, wethouder Anders Sandberger komt uh, in het laatste deel van dit programma even langs om... ...te vertellen hoe makkelijk het nu wordt om een feestje te geven in Zandvoort. Het feestvarken van het college komt ja, dat doen. En misschien mag je, wil je ook nog even vertellen, of je het nou echt leuk vindt. Ja, en dat andere buurfeestje willen we ook wel wat over horen. Eigenlijk wat in de raad was dinsdagavond over het parkeren in de Oostbuurt. Ah, dat is niet echt een feestje, nee, dus. maar daar willen we toch wel wat over horen. Eerst maar muziek? Eerst maar muziek. MUZIEK ja, eerst even, ik denk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 zomerklanken na het begin van Goeiemorgen Zandvoort. Aan tafel. Maaike Koper en Wendy Jacobs. Ach, Kappel. Kappel. Kappel. Nee. Iedere keer is het weer. Sorry, sorry, sorry. Maaike. dat is als je en jurk gebeurd. Ja, die paste ik net niet. Dus ja, toen uh, had ik iets paars aangetrokken. Zeg maar. Dat viel niet goed in de Halterstraat. Nee, nou, het viel niet zo goed in Haarlem. Nee. Uh, nee. In Haarlem? Ja, in Haarlem. Nou, het is maar goed dat je niks geels aan had. Was het echt erg? Was het erg... echt ja, erg? Daar heb ik nog over getwijfeld. Nee. We gaan het hebben over de recreatie. Die gaat over twee weken, ja, van start. Ja, ja twee weken. De grote vakantievoorziening in Zandvoort voor kinderen. Wat hebben de dames en heren verzonnen? Nou, de team van Noord, die heeft twee thema's. De eerste week is het thema, wat is er aan de hand op het strand? En dat gaat over een groepje vakantiereizigers die gestand raken op zee. En dan heb je ook een jutter op het strand en die hebben met elkaar te maken. Heel spannend. De tweede week hebben zit er wij... Er zit nog een beetje romantiek bij... Nee, nee, het is ja. niet echt romantiek. Oh. Nee. Spanning en avontuur. Meer zwerfhout. Dan wordt zij zo'n sloep naar het ja. strand getrokken. Okay, okay. Ja, dat is het inderdaad. Ja. En de tweede week is het thema... Zij vreest voor het feest. Er is namelijk een schurk. en die wil alle feesten weg hebben. En ja, daar moet natuurlijk wat aan gedaan worden. Die houden niet van feesten. En, dus gaat geen gaat paas, geen kerst. Dat weet ik doen. wel goed. Ja. <laughs> en voor Team Centrum... Uh, hotel de Botel. Dat gaat over een, uh, over een roddel in een dorp. Dat er een hotel moet sluiten. Dat kan nooit zandvoort zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Dus dat wordt overal doorverteld. Want de buurman van de slagen heeft gezegd dat de tante van oom Willem... Uh, dus uh, dat hotel moet sluiten. En dan gaan ze zorgen dat het hotel niet moet sluiten. En de tweede week... Uh, gaan ze. Ja, ja, ik heb geen idee. Want het is niet... Uh, zijn heel handig bezig. Ja, nou, even, even. Dat, heet, dat, dat heet andersom. Ja, ja andersom. Je moet wat goed zeggen. Hey. Ja, hè? ja, laat dat het lop. opgezocht zeker. <laughs> ja. wel. Dat je mij dat briefing kunt ja. geven. Lop. Nu is alles andersom. Dus ze praten andersom en ja. ze lopen andersom. Okay. Uh, hoe moet ik het me voorstellen? Wat, wat gebeurt er? Als kind kom ik daar. Wat ja. moet ik doen of wat wordt er gedaan? Ja, wij, uh, wij hebben allerlei verschillende activiteiten. Van buitenspelen tot knutselen tot ja. uh, speurtochten. En dat is elke dag van 10 tot 12 en van 3 tot 5. Ja. En op vrijdag is het dan een 4-uurs programma. Dan nemen ze hun broodje mee en is het van 10 tot 2. En dan hebben we ook nog zoveel keer per week volkstans en poppenkast. Dus op dinsdag, de eerste zondag, zondag 18 juli, ja. hebben we volkstansen. En Poppenkast, en dat is dan uh, om kwart over zes uh, in Noord. Ja. En om half acht in het centrum. En in het centrum is op het Gastersplein. Ja, maar ik, ik was. Eventjes... <coughs> ja, je komt daar en dan betaal je 50 cent. Ja. En dan mag je naar binnen. Ja, ja en dan ga nee, je. Nee, maar ik, ik probeer me even voor te stellen. Jullie zeiden het beide, maar Wendy bijvoorbeeld zei je, op het strand gaat het een en ander gebeuren. Nou, we hebben zeg maar... wat, wat, is dat passief? Moeten die kinderen kijken naar wat anderen doen? Of, of kunnen ze meedoen in een spel? Of, of, wat, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, wij zijn zeg maar met zessen en wij leiden dat. En we hebben, hebben dus het thema en elke ochtend en elke middag gaan we een toneelstukje doen. Ja? En dan gaan ze verder in het verhaal. Ja. Dan kun je het toneelstukje zien en met het toneelstukje gaan we een bepaalde activiteit doen. En dat gaan de kinderen doen. Oh, dus de kapstok. Ja, uh, dus we moeten we het, we het oplossen. Ja. Ja, okay. Door hun gaat het toneelstuk misschien goed aflopen. En, en kan het veranderen? Dus de inhoud van het toneelstuk, de afloop? Ja, de afloop wel. Als ja, ja, het, uh, ja, nee, ja als we het niet vast. goed doen dan... Uh... Oké, okay. ze kunnen invloed uitoefenen ja. op, op wat er ja, gebeurt. Ja. Ja. Oh, we hebben bijvoorbeeld een keer een thema gehad, werd de burgemeester gekozen. Van Zwammiedam. Ja. Ja. En dan elke dag kwam er iemand anders zich voorstellen. En dan mochten ze keuzes maken. Oké, okay, dat is zo. En, en zoals die andere thema's, andersom en, en dergelijke. Dat, dat werkt op dezelfde manier. Ja. ja, Het, het, het ja. principe van Recreade is dat je s ochtends met je team een soort van toneelstuk doet. Ja. En dat je kinderen steeds een stukje verder de week doorhelpt. Ja. En dat zij dan kunnen kiezen wat ze, welke kant je op gaat... Okay, een soort interactieve ja. televisie. Ja, ja. ja. En leuk. dan nog leuk doen ook. Ja. ja. <laughs> Met bewegen. En... Maar ze hebben zelf het gevoel dat ze zelf iets maken. Ja. Zelf beïnvloeden. Ja, zeker. Ja, en daarom komen kinderen ook eigenlijk elke dag terug. Ja. Maar je had het over uh, elke keer 50 cent uh, betalen. Maar jullie hebben iets bedacht. Mm -hmm. Ja, we hadden vorig jaar een heleboel ouders die zeiden... nou, dan moet je elke dag 50 cent betalen. En dan nog een keer losse een Kraampiekaartje. En iets voor de Vossenjacht. Dus toen hebben we bedacht... dat we, we hebben armbandjes gekocht, plastic armbandjes. Ja, die liggen nu in de auto. <laughs> en die kun je voor 15 euro kopen bij de Bruno of de VVV. Of uh, bestellen via de website. En dan... Uh, kan je kind twee weken lang iedere activiteit meedoen? Dat is 15 euro. Nou, is dat is goed ja. te doen, dachten ja. wij. Ja. Ja. Twee weken, hele dagen. Ja. ja, kan je de hele dag meedoen. En uh, ook het eindfestival, zeg maar, dat, je, dat spelletjes. Nou. En dat is dit jaar uh, voor het eerst werken wij we samen met de Protestantse Kerk, want die hebben ieder jaar die zomerbazaar. Ja. En wij werken dan samen om de kinderactiviteiten daar te doen. Dus wij doen Sante ja. op het Kerkplein. Ah, oké. Okay. Om te kijken of dat werkt. Ja. En als het niet werkt, zijn we volgend jaar weer op het Gassensplein. Dit is voor kinderen van tot... 4 tot 12 jaar. 4 tot 12 jaar. Ja. Ja. Ja. En kinderen die iets ouder zijn en willen helpen, zijn van harte welkom. Zeker. Ja, want daar wou ik net naartoe. Hoe staat het met de vrijwilligers? Ja, erg goed. Oh. Ja, ja, ja, heel goed. goed. Ja. Het gaat nu heel goed. We ja. hebben heel veel ook al... Jongeren van 14, 15 die nu meewerken, die we dan inwerken. En met 16, 17 mogen ze teamlid worden. onder begeleiding van ouderen. Ja, want ik heb uh, begrepen dat jullie hebben, dus teamleden. die vroegen gewoon als uh, kleuter aan. Uh... Ik kijk jou even aan. Ja. <lacht> ja, ik ben er zelf niet één. <lacht> nee, ik heb een heb weinig preekjaren gehad vroeger. Maar ik weet dat er heel veel teamleden zijn die wel. Ja, altijd ja, als kind al zijn, zijn geweest, geweest. Altijd, ja. En daarnaast ja. hebben jullie een vaste kern van professionele krachten? Wij hebben zes bestuursleden die allemaal in het onderwijs of met kinderen werken. Ja. En die, uh, die, het heel, die het geheel begeleiden. Dus het kan ook een stageplek bijvoorbeeld zijn voor je SPW of je PABO. Ja. Hm. Okay. Omdat we daar bevoegd toe zijn. Dus dat is heel prettig. Nou. Even een heel ander onderwerp. <laughs> ja, komt maar. Het poppentheater. Ja, ja, dat gaat heel goed eigenlijk. Want jullie hebben toen die geldprijs gewonnen. Ja, ja. Iedereen, 3.000 euro. Ja, dat is ja, ja. niet misselijk. Daar hebben je natuurlijk heel veel voor kunnen doen inmiddels. Ja, daar is de geluidsinstallatie en een hele lichtinstallatie voor aangeschaft. En daar hebben we nieuwe decors gemaakt. Een nieuwe poppen voor een, uh, een kleinere kast. En uh, ja, wij zijn nu bezig met de locatie. Ja, want ja. jullie zouden naar de Oranje Nassau school gaan. Ja, daar zouden we zijn, maar de ruimte die we daar kregen moesten we delen. En dat is vrij lastig voor een poppentheater, want dan moet je dus elke keer je inpakken. Licht en geluid ja. inpakken, wegzetten. Ja. En nu uh, kregen wij van Neil Kerkman het lumineuze idee om naar uh, het Zandvoers Museum te gaan. Om daar eens mee te praten. Dus daar hebben wij... is Wendy ja. geweest, toen. Ja, ben ik geweest en hebben we gesprek gehad. En dan hebben we aankomende woensdag weer een gesprek. Op de hoop dat het dat, dat dat wordt. Ze waren wel ja, noem je dat, heel heel enthousiast. Ze ja, we ja. hebben ruimte over. Want het ja. lijkt me zo, zo klein, dat museum Ze hebben boven nog een kleine zaal. Die helemaal verduisterd is al. Ja. Dus wij hoeven dan zelfs niet te verduisteren. Ja. ja. ja, ja. En daar en... is net een noodtrap aangebracht ook. Dus iedereen kan daar ook veilig weg. Dus uh, we zijn heel benieuwd. En die ruimte is eventueel beschikbaar als je dat ja, samen uitkomt. Eventueel, ja. Als we uitkomen wel. En dat ja. zou heel mooi centraal gelegen zijn. Ja, perfect. En verder staat het pluspunt ook erg open dat ja. we hun zaal beneden kunnen gebruiken voor voorstellingen. Maar die kunnen natuurlijk geen vaste ruimte bieden. Die zaal dus, wordt voor allerlei doeleinden. Ja, gebruikt. Ja, die wordt voor allerlei doeleinden ja. gebruikt. Maar het is wel prettig als je daar bijvoorbeeld wel een lichtinstallatie op kan hangen. Dat je zodra je daar naartoe gaat alleen je headsets inpakt. Ja. En daar ja. gaat spelen. Ja. ja. Dat is zo. En die hoeft niet verduisterd te worden, want die nee, zit al in de kelder. verduisterd. Ja, daarom. Dat is, dat is ideaal. Wanneer zou het kunnen gaan draaien, denken jullie? Ja, wij hopen nog steeds uh, tijdens ja, het rekening. te het gaan starten. Ja. Want alle materialen zijn er, dus het is echt nu een kwestie van een ruimte Alle poppen Opbouwen. en benodigdheden. Ja, is allemaal nu aangeschaft en gemaakt. Ja, en ja. Poppen worden zelf gemaakt door ja. de droog. Die kan dat heel goed. Ja, ja je, je zou de bomschuitenclub ook nog kunnen vragen om decors te maken en dat soort dingen meer. Maar ja, dan passen ja, we echt he? in het Zandvoortsmuseum. Ja, ja, bij deze de bomschuitenclub, wij houden ons aanbevolen. Dat zijn de knutselaars die ja, dat klopt. soort dingen maken. Ja, ik Die het leuk ja, vinden ja. ook, ja. Ja. Ja. Dus ja, wij vinden het een heel leuk iets en we hopen echt dat het van de grond komt. Want we willen het net zo laagdrempelig houden ja. als ja. rekening. Ja. Ja, dat je ja. 50 cent of een euro per voorstelling dat ieder kind daar naartoe kan. Ja. Weet je, heel veel theater tegenwoordig en uh, festivals ja. zijn gewoon vrij kostbaar. Ja. Gaan, gaan jullie daar, zo, als dat rond zou komen, dan uh, mee naar buiten komen? Ja, dan gaan we inderdaad flyers en, en de krant en de ja. VV. En, vergeet de en tv van ZFM niet. Nee, vergeet de radio lopen. ook niet, komt nee. het ook goed. Ja, nou ja, oké, okay, maar tekst tv, oh, dan draait het, ook, het dan ja. uh, een aantal dagen rond. Okay. Nou, ja, geweldig, ja. We hopen dat het heel snel allemaal in orde komt. En we hopen ook dat jullie ontzettend mooi weer hebben. Ja. Zeker met het uh, strandgebeuren. Ja, is er eigenlijk een alternatief als het best weer wordt? Ja, we hebben oh, binnen ja, een binnenprogramma. Ja. binnenprogramma. We okay. hebben natuurlijk het pluspunt in Noord ja. als basis en het uh, jeugdhuis bij de protestantse kerk. Ja. Ah. ja. Dus weet je, je hebt altijd een binnenlocatie ja. als... Rotweer is. Alleen is het dan altijd extra druk als het rotweer is. Dus ze ja, zijn met heel veel kinderen druk. in een kleine ruimte. Ja. Ja. Nou, we hopen dat dat niet nodig is. Ja. Nee. Vrij in de natuur. Heerlijk ja. naar buiten. Succes! Dank u wel. Bedankt. Okay. We gaan nu zwemmen met Corine van den Bergen en Lillian Bernhard. Maar we gaan eerst vragen aan de dames. Welkom overigens. Ja, bedankt. Dames van de provincie Noord-Holland. Uh, wie doet wat bij de provincie? Want er werken een heleboel mensen en een deel. Houdt zich dan bezig met het zwemwater in de provincie. Uh, hoe, wie doet wat en hoe steekt dat in elkaar? Nou, eigenlijk zijn er heel veel partijen betrokken bij het zwemwater. Uh, de provincie die zorgt voor uh, informeren van het publiek over uh, veiligheid en uh, de zwemwaterkwaliteit. En dat doen wij op basis van gegevens die we krijgen van de waterkwaliteitsbeheerders. Dat is uh, zeg maar langs de Noordzeekust, is dat Rijkswaterstaat Noordzee. En voor binnenwater is dat eigenlijk hier in de omgeving uh, Hoogheemraadschap van Rijnland. En in het uh, zwemseizoen, dat uh, duurt van uh, 1 mei tot 1 oktober, controleren die twee wekelijks het zwemwater op uh, bepaalde wettelijke normen. En uh, als daar iets aan de hand is, dan geven ze dat door aan de provincie en dan zorgen wij ervoor dat het publiek gewaarschuwd wordt van: nou, het is niet veilig, je moet niet zwemmen en dat soort zaken meer. Ja. En wij informeren het publiek ook op onze website en op teletext en borden ter plaatse. Dus, uh, er heel wat, wat kan er mis zijn met, uh, met water? Nou, de, uh, er wordt in ieder geval gecontroleerd op uh, bacteriën, dus dat zijn coli uh, en blauwalgen... algen, en daarnaast op andere mogelijke vondreinigingen zoals uh, zwemmersjeuk. Dat is eigenlijk meer een uh, parasiet. Ja. En als er bijvoorbeeld nog calamiteiten zijn, olie of paraffine, dat was vorig jaar het geval hier op het strand, dan wordt ook het publiek gewaarschuwd. Het is niet alleen binnenwater, het is ook zee. Ja klopt. ja, klopt, Ik kan me herinneren vorig jaar, even uh, het water aan de zeeweg dat. Uh... Nou ja, in ieder geval, daar zat die, die zwemmersjeuk op Ja, het wet. Ja, klopt. Ja. Oh, dat ja. zit er meestal, hè? Ja, dat is uh, een parasiet van, uh, van de platworm, ja. <laughs> heel eng klinkt dat, ja. maar het uh, uh, is een slakje, die, die draagt dat met zich mee en uh, het is eigenlijk heel moeilijk om, de, om dat weg te krijgen, ook omdat het slakje heel erg klein is, Dus dan krijg je bijna niet uit het water, dus uh, als het er eenmaal zit, dan kom je er heel moeilijk uh, vanaf. Ja, dat is zo. Maar, <laughs> maar ik, ik stelde me eerst voor dat er inderdaad alleen mensen van de provincie met buisjes uh, overal watermonsters gingen nemen. Maar zo is dat niet. Nee. Daar zijn andere organisaties voor die ja. dat echt doen. Dat zijn echt de waterkwaliteitsbeheerders. Dus het ja. Rijkswaterstaat Noordzee voor langs de kust. En voor het binnenwater rondom Haarlem is dat geen maatschap Hoog, van Rijnland. Ja. En Rijkswater staat voor wat betreft ook de kust. Ja, dus. ja die doet de kust. Het zoute ja. water. Maar je zegt één keer in de twee weken. Gedurende het zwemseizoen. Is dat niet een, een beetje lang die periode? Want het kan natuurlijk zomaar omslaan. Ja, precies. Nou, dus daarom daarom uh, zijn ook een aantal uh, waterkwaliteitsbeheerders die in het zwemseizoen... En, en zeker in de maanden juli en augustus zelfs wekelijks controleren. En dat is eigenlijk meer dan wettelijk verplicht. Want dat is eigenlijk maar één keer per maand. Maar dat vinden wij veel te weinig. Dus ja. vandaar dat... Uh, en daarnaast, als er dus ergens uh, een probleem is, dan vraagt de provincie aan de waterbeheerders van, uh, willen jullie vaker monsteren? Dus wij zorgen ervoor dat het publiek goed geïnformeerd wordt en uh, hm. altijd de actuele situatie uh, ja, te wat weten Wat zijn zo de middelen die jullie hebben om uh, mensen te informeren, ja, communicatie we hebben, ja. we hebben drie soorten van uh, informatiemanieren. Uh, de eerste is eigenlijk een waarschuwing. Dat doen we als we een bepaalde norm hebben overschreden. Dan zeggen we nou het is nu niet zo verstandig om het water in te gaan. En met name kwetsbare groepen. Dus jonge kindjes en oude mensen zouden dan eigenlijk echt niet moeten zwemmen. Maar voor iedereen is het niet slim. En een, als er een tweede grens wordt overschreden gaan we zelfs een negatief zwemadvies geven. Dan ontraden we het echt. En in uiterste nood hebben we ook nog het middel van het zwemverbod. En dan is het eigenlijk echt verboden om te zwemmen. kun je er zelfs een boete voor krijgen. Nou, hoe doe je dat? Zet je dan bordjes bij de betreffende wateren? Ja, klopt. We, we, er is sowieso altijd een informatiebord waarin sowieso staat wat er op het strand allemaal niet mag. Zoals bijvoorbeeld geen honden of, of dat soort dingen. En daar kunnen bordjes bij geplaatst worden met of waarschuwing of negatief zwemadvies of zwemverbod. En vaak staat er dan de reden bij op een informatiebord. Ja. En dan wil ik gaan zwemmen in het Spaarne. ik noem maar wat, in een mooi rustig stuk... Oh Komt... dat stuk. Dat ja. Stukje, ja. <laughs> hoe, hoe, hoe kom ik op te weten of ik daar veilig kan zwemmen? Nou, We hebben in ieder geval een uh, kaart. Die staat ook op uh, de website van de provincie Noord-Holland. Okay. www.noord-holland.nl En uh, daar staat dus een overzicht met alle officiële zwemlocaties. Dat zijn locaties die ook echt gedurende het zwemseizoen gecontroleerd worden. Dus waarvan je zeker weet dat je daar veilig kan zwemmen. En uh, daarnaast informeren wij dan op, uh, op teletext ook nog. En uh, uh, locaties die daar niet op staan, ja, die worden dus niet gecontroleerd. En dan weet je dus ook niet of uh, de waterkwaliteit dan al dan niet voldoet. Ja, want we hadden even in de voorgesprek uh, hadden we het hier over het Zwanemeertje in Zandvoort... Dat ja. staat niet op jullie kaart nee, ja, als nee, onderzoekplek. Nee, nee, je wordt dus niet uh, wekelijks of tweewekelijks gecontroleerd op waterkwaliteit. Dus je weet niet uh, no, waar je inspringt. Nou, dat kan zijn de, doordat uh, uh, bijvoorbeeld natuurwater is. Of uh, er zijn ook een heel aantal locaties die zijn nog in onderzoek bij de provincie. Dat is de hele procedure. Dat duurt wel twee jaar voordat iets een uh, officiële zwemlocatie uh, wordt. Um, en, en mensen kunnen... Als ze idee hebben voor een zwemlocatie, kunnen ze dat bij de provincie aanmelden. Dus bijvoorbeeld het Zwanemeertje ook. En dan gaan wij kijken van, is het mogelijk om daar officiële zwemlocatie ja, van te maken? Het kan misschien iets te maken hebben met het feit dat het mogelijk binnen het terrein van Waternet ligt, Amsterdam. Ja, ja, dat kan natuur. Ja, het kan ik. natuurwater zijn. Ja. Soms zijn die is natuur en recreatie niet uh, goed met elkaar te combineren. Ja. Meestal niet. Nee, in principe nou, in Natura 2000 gebieden wijzen we geen uh, zwemwater aan om die mm. reden. Nee, want er is natuurlijk binnen die waterleiding een hele hoop water waar jullie je niet mee bemoeien waarschijnlijk. Nee, want Dat is ook natuurlijk drinkwater. Uh, dus ja, dan dat mag sowieso niet nee. gewonnen worden. Maar, uh, en als je nou erin springt en gaat drinken, <laughs> ja, ja, dan mag het wel, hè? <laughs> Maar Over hoeveel locaties praten we in Noord-Holland? Ja, we hebben in Noord-Holland 122 zwemplekken. Dus dat zijn wow. 122 plekken die worden gecontroleerd. Ja. Dat is waar je inclusief veilig het, het Noord-Hollandse kanaal en der, Al die grote wateren ook. Nou, op het Nederlands kanaal hebben we geen uh, zwemwater. Maar dus, er zijn allerlei meertjes en plassen te zien ja. op die kaart op de website. Ja. Dus in ieder geval een goede vorm of. Uh, en. Uh, uh, ja, 121, 122 plekken waar het over het algemeen vrij goed is. Yes. Op het moment gelden er een paar, met name algen, waarschuwingen en negatieve adviezen. Ja. Maar hier in de buurt is al het zwemwater helemaal goed. Dus beleidsvuist okay. mogen we. Nee. <laughs> springen. <laughs> nee, ja, dat zijn plekken ik, die wij niet controleren niet doen. Doen. is het voor ja. eigen Nee, dan heb je en oversto of, uh, overstortel. Of uh, ja, scheepvaart. Ja. Of uh, gevaarlijke ja. onderwaterbodem. Dat is trouwens ook ja. nog waar de provincie op controleert. Op, uh, uh, uh, die controleren wel zelf. Of de veiligheid, dus zijn er diepe kuilen of uh, ja. scherpe voorwerpen, dat soort zaken. Ja, winkelwagentjes. Winkelwagentjes, ja. ja. Je moet er niet aan denken dat je van een brug op uh, afspringt en zo bovenop een winkelwagentje. Ja, dus uh, ja. vandaar dat, dat je in het Spaarne en zo dat soort zaken weet maar niet. De, de grote wateren, Noordzeekanaal, Vaart, Spaarne, Noord-Hollandskanaal, uh, die, die druk bevaren worden, daar, uh, daar wordt is het afgeraden, afgeraden om, niet, om ja. te gaan zwemmen. Eigenlijk mag het daar zelfs niet, nee. Het okay. is gevaarlijk, is hartstikke gevaarlijk. Waar we hier op duiden zijn echt de meertjes, vennetjes. Nou ja, het strand. Strand. Uit. Ja, ja. En er, er wordt wel uh, bijvoorbeeld rondom Haarlem wordt er, wordt gekeken of bijvoorbeeld bij de Molenplas, of dat een officiële ja. zwemlocatie kan worden, wordt ja. dan ook uh, veilig ingericht. En de waterkwaliteit wordt gemeten gedurende een, een periode van uh, hoe is de waterkwaliteit daar en kunnen we dat zwemwaterkwaliteit krijgen. En dan uh, zetten we die ook op uh, de kaart. Die, uh, het is de zwemwaterfolder van de provincie Noord-Holland. Dus daar staan al die 122 zwemplekken op plus hun voorzieningen. Maar en die is... is te verkrijgen bij de VVV's onder meer. Of op te vragen bij de provincie. Het staat ook op de website, digitaal. Dus dat, uh, als mensen willen weten van, nou, waar, waar kan ik bijvoorbeeld met honden of uh, uh, uh, waar uh, is een douche, ik noem maar wat, dan, dan staat het allemaal op die zwemwaterfolder. Is er ook nog een mogelijkheid om het telefonisch te informeren? Ja, heel goed dat u het vraagt dat ik wou al noemen. We hebben namelijk een zwemwatertelefoon. Ik zal even het nummer noemen. Dat is 0800 9986 734. En daar is allemaal actuele informatie te krijgen. Maar daar kun je ook heen bellen als je iets geks hebt gezien. Of uh, uh, je hebt een nieuwe zwemlocatie die je aan wil melden. Allemaal dat soort dingen kan allemaal via die telefoon. En die nummers staan ook op de informatieborden bij alle zwemblokaties, bij ja. de strandopgangen. En, en de website? www.noord-holland.nl www.noord-holland.nl ja. okay. nou, Daar zet kun zet je ook die telefoonnummers en in, in ja, al ja, die zeker. informatie. Hier. Ja, zeker. Ja. Dat, is, dat is het mooiste. Uh, willen jullie nog iets kwijt over uh, iets wat we niet gevraagd hebben? Over uh, zwemmen, zwemwater? Nou, ik had nog één tip, omdat het zo lekker ja. weer uh, ja, is ja, de komende ja. dagen. Uh, dat als je toch uh, uh, uh, huidirritatie wil voorkomen door bijvoorbeeld ja. die parasiet... dat het altijd slim is om direct na het zwemmen jezelf goed te douchen... en daarna goed af te drogen en eigenlijk het zo snel mogelijk droge kleding aan te doen. Daarmee voorkom je een hoop problemen. We ja. zijn er dan bij de zwemwater zo douchegelegenheden vaak... Nou, dat, dat staat op onze kaart. <laughs> het staat op de kaart waar ja, Bij de, de, de, de een wel, gelepen. bij de ander niet. Heel, ja. Aan het strand natuurlijk ja. wel heel vaak. En, Doe, ja. uh, het strand is geen probleem. Ja, nee, precies. Maar goed afdrogen en droge kleren ja. aandoen helpt ook ja, een hoop. Ja. En dan thuis. Ja. Even, even een vraagje nog tussendoor voor uh, de blauwe vlag, de blauwe wimpel, uh, voor het zeewater in ieder geval. Geeft die de garantie dat dat dus... Oké okay is. En ja, ja. Ja, de, de, nou de blauwe vlag is eigenlijk zeg maar de, de kers op de taart. Dat is uh, echt een kwaliteitskeurmerk. Het ja. is ook een speciale stichting die daarover gaat. We hebben trouwens in Noord-Holland de meeste blauwe vlaggen van heel Nederland. Ja. Dus daar zijn we trots op. En uh, dat, dat geeft eigenlijk aan dat uh, de waterkwaliteit uitstekend is, inderdaad. Dat er bepaalde voorzieningen zijn. Maar de blauwe vlag gaat ook veel verder. Daar is die, daar, uh, een van de ja. eisen is bijvoorbeeld dat milieuinformatie gegeven wordt en dat soort ja. zaken meer. Ja. Ja, en als er dus iets loos is met de waterkwaliteit, dan moet de blauwe vlag ook worden neergehaald. Ja. Dus als de blauwe vlag er wappert, dan mag je er wel van uitgaan dat de waterkwaliteit heel goed is. Ja, de blauwe vlag in Zandvoort heeft dan ook nog een betekenis, een schoon strand en, ja, en klopt. Nog, nog veel meer dingen. Ja, ja. Maar het zeewater is dan in ieder geval in orde. Ja, heel goed zelfs, zeer goed zelfs. Ja, maar ja. dat geldt ook voor een aantal binnenwateren waar ook een blauwe vlag voor afgegeven wordt. Nou, we hebben wel blauwe vlaggen voor uh, havens. Huh? Maar voor binnenwater, binnenwater niet. nog niet. Okay. Er was vorig jaar wel een uh, pilot, volgens ja. mij bij de veerplas, als ik het goed zeg, en, uh, om te kijken of daar uh, ook een zeer goede waterkwaliteit was en of de blauwe vlag daar uh, gehaald kon worden voor de, okay. uh, voor de eerste binnenwaterlocatie in Nederland, zeg maar. Maar uh, dat was toen uh, niet voldoende gebleken door blauwalgproblemen. Ja. Dus we hebben dat nou ja. nog niet. Uh... Iedereen die wil gaan zwemmen, doet er verstandig aan om even naar. Noord-holland.nl te kijken, dan het water op te zoeken waar hij wil zwemmen, en kijken of het veilig is. Ja, zeker. Er staat dan een banner met zwemwater, en uh, uh, daar, uh, als men daarop klikt, dan komt men op, de, op het zwemwaterdeel oh. van de site. Of teletext 725. Dat is ook oh, op, teletext ook? Uh, ja, okay. dat staat van heel Nederland. Oké, okay. ja. geweldig. Nou, Het dus is ons weer een uh, stuk duidelijker geworden wat jullie doen en uh, waar we op moeten letten. Bedankt voor jullie komst. Oké, okay, en ik wens iedereen een heel fijn uh, zwem, uh, zwemseizoen. Goed, Nadat nou, Take 5 uh, jarenlang alleen in zijn eentje op het, wind, op het strand heeft gestaan... Uh, zijn er dit jaar twee uh, jaar rond bijgekomen. Onder andere uh, Club Nautique. En twee uh, bazen van dat paviljoen zitten hier momenteel. Die hebben de dienbladen eventjes achtergelaten. En kan die koffiemolen uit. <lacht> en, uh, en zitten hier aan tafel om eens even te vertellen over... Uh, wat er allemaal gebeurd is de laatste maanden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang, eff, hoe lang, hoeveel jaar ervaring hebben jullie eigenlijk al op het strand? Ikzelf, ik, ik ben Maarten Keisler. Ja. Ik werk uh, 32 jaar op het strand. En bij de Koeraad werk ik 22 jaar op het strand. Ja. Dus er zitten ruim een half eeuw ervaring op. Ervaring ophouden. Dus we kennen wel de klappen van de zweep. Ja. Nou was het afhankelijk de bedoeling dat er een pilot zou komen van vijf jaar rondpaviljoens. Alleen de take 5 is daar uiteindelijk mee gestart. Ja. Waren jullie er ook bij, met die pilot? Ja. ja, in principe vanaf het eerste uur waren we erbij, ja. Maar waarom zo lang wachten? Nou, wij zagen er toen al brood in om, uh, om het ja, hele jaar rond te blijven staan. En het idee kwam... Uh, ...omhoog via de strandpachtersvereniging daar hebben we met z'n allen op, in, uh, op ingespeeld. Iedereen kon zich inschrijven en uiteindelijk bleef er maar vier over, waaronder ja. wij. Uh, Aak, Sloot, uh, Maritiem en later is uh, Thalassa er erbij. Talassa erbij. Er er bij Als vijfde ja. erbij gekomen. Ja. Ja. En de celvereniging dan, die heeft ook ja. veel jaar dus... Uh, ...toestemming gekregen om ook vast te gaan bouwen. De pilot zou dus over met vijf paviljoens gaan. Ja. En het is uiteindelijk één geworden. Maar waarom zijn jullie niet meteen meegegaan? Dat is procedureel geweest. Uh, op het moment dat wij onze vergunning zouden krijgen... Uh, ...werd die van Take 5 destijds uh, zeg maar vernietigd door de rechter. En toen zijn we een beetje in de wachtkamer gezet. Hmm. En afgelopen januari 2009 kwam dus uh, in zicht dat bestemmingsplan gewijzigd zou worden... Wat dus de ruimte bood voor jaar rond bebouwing. Daarmee werd uh, Take 5 meteen officieel. En wij kregen de, de mogelijkheid om te gaan bouwen. Hm. En dat was eigenlijk het punt waardoor wij uh, een, een drie jaar lang in de startblokken hebben gestaan. Maar niet konden. Dus op dat moment zijn we gelijk weer begonnen. Uh, met vernieuwde plannen. Een nieuwe architect. Ja, wie is de architect? Sean uh, Bos uh, van Oever, Oever Partners. Vrij bekende architect in uh, Amsterdam. In Amsterdam. Ja. En ook van de... Bladen. Het is, uh, ja, ja een ver vernieuwende architect. Een architect. En, hij, en die had ervaring met het bouwen van. Uh... Hij zat als gast al jaren bij ons op het strand en hij vroeg of hij zijn ideeën erop los, los mocht laten. Ja. En toen hebben we hem onze oude plannen laten zien en hij heeft daar zijn uh, nieuwe plan op losgelaten. Ja. En daar waren wij we eigenlijk wel meteen ja. uh, helemaal weg van. Ik denk, en, dat is zelf natuurlijk ja. ook uh, een, de, een ja. onder uh, aan eisen en wensen. Ja. Met die samenwerking hebben we het uh, Ja, nu gebouwen. jullie het daarover hebben, uh, even welk nummer is, praten we over voor mensen die het niet 20, weten. Nou, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, maar welk nummer strand... Nummer 23. Nummer 23, 23, 23 dus Noordboulevard ja, ja. praten we over. Ja. Ja. Dan kom ik de strandafgang bij 23 af. Wat zie ik? Ja, is, wat uh, moet je zeggen, futuristisch? Een uh, futuristisch pand, maar toch echt een strandpaviljoen. Ja. hout, glas. En, uh, ja. Mooi, blauw. Mooi blauw. Mooi blauw, donkerblauw. Ja. Ver naar voren. En het idee van de architect was, en daar konden we ons helemaal niet vinden, van buiten volledig blauw, van binnen volledig wit. En we hebben al, al jaren blauw-wit als, uh, ja, als kleurstelling. Ja. En het is toch wel heel leuk om te horen van alle vaste gasten die weer komen. Het van, het, gooi jullie hebben de, de, de sfeer blijft behouden. Blijft. Ja, toch, het, blijft, ja, het blijft een strandpaviljoen. Ja. Ja, dit is een strandpaviljoen. Wat zijn de eisen van uh, Rijkswaterstaat en anderen geweest? Uh, om er een jaar rond paviljoen van te maken behalve dat het af te breken moet zijn maar hebben jullie een fundering moeten leggen dat soort dingen ja. we zitten op twee palen van 8 meter diep uh, bewapend en uh, afgestort met beton daarover is een uh, gehalviseerd dek ja. en uh, daar staat het paviljoen verderop okay. dus we gaan het wel krijgen het water straks in de winter denken we ja, want een van de eisen van Rijnland was 8 meter uit de draad. Dus we staan 8 meter naar voren. Ja. En uh, op 5 meter uh, NAP. En de maximale golfhoogte is 3,5 is meter in, in Zandvoort. Dus we hebben 2 meter speling. Maar we gaan hem krijgen. De... Ja, het gaat, gaat ooit een keer gebeuren. Het gaat er onderdoor. Hij gaat dat, gaat onder Zeker op door ons komen. punt. Maar we hebben er alle vertrouwen in. En, ja, ja en Dan, dan het... zie je wat palen staan misschien. Het baat zal ook omhoog gestuurd worden, denk ik. Ja. Hm. Ja, Omdat ja, er precies. een zandlaag onder ligt. Maar hoe dat uitgepakt hebben we wel het vertrouwen in. Ja. Maar we zien een strandpaviljoen. We, dus ja, we liggen komen, in het, het zand helemaal. Je ziet echt een strandpaviljoen. Hout. Geen palen. Uh, geen palen, niet, we niet verhoogd. En wat, wat ook het leuke is van, uh, van ons nieuwe ontwerp... dat, uh, dat, het, uh, dat iedereen, ja, het is altijd maar de vraag van hoe vinden mensen het. Ja. En het slaat toch wel aan. Want, uh, we, zien, we zien ook heel veel uh, vreemde mensen. Ja. Mensen zijn echt nieuwsgierig wat er gebeurt daar. En we uh, hebben een hoop positieve reacties uh, over het ontwerp zelf. Hoeveel mensen kunnen jullie hebben? We mogen, ja, we mogen binnen ruim over de 800 man binnen hebben. Maar, dat, staand, maar uh, dat is ook omdat we er een feestzaal bij hebben permanent. Maar we hebben toch de sfeer zo weten te behouden dat het restaurant is eigenlijk maar uh, anderhalf keer zo groot als het oude paviljoen. Ja. Waardoor als je binnen zit, met, ook met een kleine groep mensen, dat het gewoon nog gezellig is. En, uh, ja. Daar zijn we wel heel blij om. Ja. Het kwam voor jullie goed uit dat uh, vorig jaar de gemeenteraad besloten heeft om naar 750 vierkante meter te gaan. Uiteindelijk wel. In jullie we hebben het niet helemaal benut, we hebben, niet helemaal benut. Nee, we, niet, we hebben gezegd we blijven er iets onder, want uh, meer hebben we niet nodig, maar we zouden het wel kunnen gebruiken achteraf. Ja. Ja. Ja. We hebben nou ja. ook op aanraden van de gemeente een extra gebouw neergezet met toiletten en voorraad uh, voor het ruimte achteraf ja. is het goed dat we het gedaan hebben. Nou, ja. Het is eigenlijk nu al weer te klein. Het, ja, het is nu eigenlijk al weer te klein. Ja. ja, die toiletten zijn ook voor de voor de gasten, Wind, de ja. winterwandelaars ja, die een plasje ja. moeten ja, doen ja, ja, en zo. Ja. ja, die niet per se het restaurant aan willen doen, maar puur uh, een toiletgelegenheid zoeken. Ja. Ja. Ja. Ik las dat jullie een herenkamer hebben. Ja, herenkamer, sigarenkamer, uh, hockeykamer, dameskamer. dameskamer. Uh, <laughs> je kan er elke naam aan geven die we wil. Ja. Maar uh, dat is ook voor kleine vergaderingen, we hebben bijvoorbeeld UWV die regelmatig komt vergaderen en ook met voetbal zijn er dan mensen die dan met hun vriendenclub mm. in de in die herenkamer willen zitten. Uh, er zit ook een hele grote televisie in, open haartje en het is, we hebben een geluidsdichte band van uh, 70 decibel. Ja. Dus ze kunnen daar lekker. Uh, ze kunnen zich helemaal privé daar uh, begeven, dat is ideaal. Ja. Ja. Maar je zei ook iets over sigarenkamer, betekent dat daar gewoon rook mag worden? Nou, echt, als er geen personeel, personeel bedient ja. zou het mogen. Ja. Ja, ja. Okay. Ja. Nee, je zei sigarenkamer toch? Ja, ja, ja, ja, ja. We, ge we geven er maar een uh, draai aan. Hè, want als je hier de kamer zegt, zijn de vrouwen natuurlijk weer op hun... Ja, dus eh, wat voor jou Tom? Ja, jij mag er rustig een sigaretje, oh, een sigaretje oh, komen erop. Als okay. nee, er was geen personeel dus in, de, in, in de ruimte is, dan mag ja. je erop. Ja. Maar even wat anders, je had het net over een geluiddichte muur... Want tussen, ja, wand, wand, tussen uh, de ja. herenkamer. Die kunnen we binnen een minuut plaatsen of weggaan. In het restaurant. Maar hoe is het met de geluiddichtheid naar buiten toe? Goed. Ja? Helemaal goed. Het uh, was een van de eisen van de gemeente dat we volledig een bouwbesluit uh, moesten voldoen. Dus we hebben een uh, compleet geïsoleerd dak. Dubbel, uh, glas uh, schuifbuien. Ja. Waardoor we. Ja, uh, en we zijn natuurlijk zelf ook niet van, van te veel herrie. Want, nee. Ja, dat, uh, we zijn wel jong maar uh... ja, het restaurant is toch ons, uh, onze hoofdbusiness en ja. Dan... Ja, ja, het, dat, moet, niet, het dat... moet niet zijn dat het geluid van de feestzaal boven, uh, boven het, het het geluid van het, of boven het eten uitkomt en ook dat niet zou... boven het geluid van de branding nee ze moeten er in het restaurant geen last van hebben ja. dat, dat, dat, ik, dat. dat zou mijn volgende vraag ook zijn hoe zou je een nou nautiek omschrijven als, als... Wat voor activiteiten, wat voor soort gelegenheid is een nou autiek? Ja, ja, een restaurant of, of stran een strandpaviljoen Een waar je heel goed kan eten en, en ook een mooie bruiloft kan vieren of een goed bedrijfsfeest kan hebben. Zo willen jullie het ook hebben? Ja, ja. Ja, zo, zo hebben we het eigenlijk al een aantal jaren, alleen nu in vaste vorm. Ja. Dus wat we vroeger deden met, met kunst- en vliegwerk, dat is nu allemaal in, in, in dit project helemaal gerealiseerd op permanente basis. Ja. Nou ja, zoals je in Bloemendaal je dan tenten, waar echt feesttenten zijn. Ja, dat. We hebben natuurlijk ons feesten van grote bedrijven, vijf, zeshonderd man. Maar dat dan, uh, dat is dan uh, niet uh, zoals in Bloemenau nou met heel veel geluid herrie, woenspas, uh, ja, ja, ja. ja. maar gewoon meer de, de bedrijfsfeesten. Ja. ja. Even ja. Een, een heel andere vraag. Uh, dit is natuurlijk een gigantische investering geweest. Ja. Maar jullie hoeven niet meer op en af te breken. Hoeveel kost dat per jaar? Het op en afbreken? Tussen 25.000 en 45.000 euro, denk ik. Ja, wat het uh, scheelt. Heb je een slecht uh, voorseizoen met veel storm, heb je meer shovelkosten, uh, misschien wat meer schade, wat wij dan noemen. Opslag. Opslag. Ja. Uh, je hebt je op- en afbouwperiode. Ja. En in uh, ene, ene seizoen gaat het makkelijker. Dan andere... schiet hij omhoog in het andere seizoen. Ja. Kost het wat meer tijd en dus ook geld. Ja. Dus dat is wel een uh, gewin voor ons. Ja, ja. Anderzijds hebben we ook uh, minder vrije tijd nu. Dat is waar. Vroeger keek je uh, uit naar het eind van het seizoen en nu uh, is er vorder, geen eind meer. Of zijn we nu zelfs wel weer kerstborrels aan het uh, bespreken. Ja, want het, uh, ja. Hoe, hoe gaan de wintermaanden eruit zien bij Club uh, Notiek? We gaan, uh, het restaurant ook, we, we gaan echt... Seizoensgebonden gerechten op elkaar te zetten. Dus wild, wild seizoen, wild. En, uh, dus we gaan in de winter nog meer aandacht aan, aan de specialiteit te geven. Ja, we hebben ook aanvraag inderdaad voor bruiloften in de winter en, en uh, de recepties ja. en de feesten. Ja, ja. En dat bij elkaar, uh... ik, ik persoonlijk heb er alle vertrouwen in. Ja, Jullie zijn dat er dat ook een, een, een, een trouwlocatie, ja. hè? Ja. Ja. Dat waren we vroeger ook al, maar toen moesten we het hele paviljoen echt verbouwen om aan de eisen van de gemeente te voldoen. En nu hebben we dat dus in de aparte trouwzaal, feestzaal moet ik zeggen. En het is voor ons veel makkelijker. Dus ja, we kunnen we ook binnenkort met de nog gewoon doordraaien als er feesten zijn. Hm? Ja. Zijn, uh, zijn wij Zandvoorters ook Swinters ja, voor jullie? iedereen is van harte welkom. Ja, nee, dat begrijp ik. Er komen ik. ook heel veel Zandvoorters. Tuurlijk zijn de Zandvoorters ook de doelgroep. Die, die komen ook in grote getalen. Zo. Ja, toch ook, ook. zandwoorders willen, zwinters ja. een hapje eten. Ja. Uh, ja. Zeker het weekend uh, ja. uiteten ja. of, of wat ook. Ja. Ja. ja, we hebben inderdaad een hele lokale aanloop en daar zijn we ook heel erg blij mee. Ja. Gisteren was de webcam nog niet online. Nee. Dat is een luxe probleem. We hebben nog <laughs> geen tijd gehad om op te houden. Wij zijn, uh, vanaf de dag dat we over zijn, gegaan. 7 mei, hebben we dusdanig druk gehad dat we heel druk bezig zijn om alle punten op die te zetten. Naast de gewone horecadrukte. En dat is een van de dingen die op ons lijstje staat. Ja, de de en, webcam updaten, de menukaart updaten die erop moet staan en dergelijke. Ja, ja. Maar uh, op het strand zelf hebben we het goed onder controle op dit moment. Ja. Uh, we hebben wel eens aanloopproblemen gehad. Maar het draait uh, iets langere wachttijden. Uh, ja, doordat we uh, ja, nieuwe kassa, kassa Kass, uh, uh, systeem gaan binnen. Uh, Keuken veranderd misschien? Keuken is veranderd, nieuwe routing en... Uh, nieuwe manier van werken en dat ja. alles bij elkaar gecombineerd met een goede aanloop uh, ja, heeft dan wachttijden gegeven. dat Niet altijd, maar dat is, is, voorgekomen. Dat is voorgekomen, maar ja. we hebben het nu goed onder controle. We hadden eigenlijk een iets te grote menukaart, dus te bewerkelijk, we hebben de kaart iets kleiner gemaakt en daarnaast hebben we dus, dus uh, elke dag twee soorten vis buiten de kaart om en twee soorten vlees buiten de kaart om, om toch ook weer die variatie in de kaart te hebben. Ja. Hebben jullie al de tijd gehad voor een officieel openingsfeest? Uh, we gaan eerst, we, de bedoeling is hè? Ja. dat we eerst gaan draaien, op het moment dat alles goed echt loopt zoals, het, uh, zoals we willen, dan gaan we een openingsfeest. Ja. Maar die komt er 100%. procent, ja. dat zal in augustus, uh, begin september zijn, maar ja. die komt er, beloof ik. We weten voorlopig een hoop over de nautiek. Ja. Het enige is dat we eens moeten komen kijken, gewoon. Ik, uh, Zeker zeggen. doen. Zeker Kom doen. gerust, u dus bent van harte welkom. We wensen jullie nog een uh, heel goed seizoen. Ook wel. een Heel lang seizoen. Ja. Spannend. Ja. Spreken jullie eigenlijk vuurwerk af? Wat uh, we zijn nog nu? We weten nog niet precies wat we gaan doen. We gaan in ieder geval met de kerst één dag open. En wat we met de auto nu gaan doen, dat is dus nog, nog even een vraag. Ja. Ja. Ja. We hebben ja. nog een sluitingstijd van 12 uur, net als, uh, als alle anderen. Hmm. En, uh, ja. Dus even kijken of we daar... Uh, daar zit mogelijk wat rek in. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Als de verkiezingsbeloftes weet... nagekomen worden, worden wel. Ja, ja, wel. Ja, ja. Ik weet niet hoe het de afgelopen winter is gegaan met Take 5. Die open geweest zijn met ja. oud en Nieuw. Geen maar idee. het is nog even, we moeten ja. even bespreken of we die avond open zijn. Dus even koffietik ja. kijken nog. Ja. Nogmaals veel succes. Dank u wel. En bedankt, bedankt. voor jullie komst. Okay. Ja bedankt. Yeah.